De meeste aanvragen zijn afgewezen, 191 tot nu toe. De overige verzoeken worden nog beoordeeld. De NS heeft forse fouten gemaakt bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg, zegt toezichthouder Autoriteit Consument en Markt. Veolia was ook in de race om het openbaar vervoer in Limburg te verzorgen. Het bedrijf had diensten van de NS nodig, zoals kaartautomaten en servicebalies. Maar de NS wilde niet zeggen hoeveel het zou kosten om die diensten te gebruiken. Hierdoor kon Veolia volgens de toezichthouder geen goed bod doen. De dodelijke gasexplosie vorig jaar in Diemen kwam door gebrekkige communicatie. Bij de explosie in een flat vielen twee doden tijdens werkzaamheden. De Onderzoeksraad voor Veiligheid schrijft dat voor de aannemer niet duidelijk was dat er een gasleiding bij de flat lag op de plek waar gegraven werd. Na het gaslek werd netbeheerder Liander gewaarschuwd, maar die belde niet de hulpdiensten omdat de aannemer dat volgens Liander had moeten doen. Gemeenten moeten meer ruimte krijgen om zelf belastingen te heffen, stelt een commissie die is ingesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Volgens de commissie heeft het grote voordelen als gemeenten meer belasting heffen. Burgers kunnen dan op gemeenteniveau bepalen welke voorzieningen ze wensen. In de Rijn bij Karlsruhe is een record aantal zalmen geteld. Dit jaar zijn er al 142 geteld tegen 102 in heel 2002. In de Rijn kwamen van oorsprong veel zalmen voor. Door de industriële revolutie verdween de vis langzaam uit de Europese rivieren. Om de zalm terug te krijgen zijn bijvoorbeeld vistrappen aangelegd.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 In de Randstad viel op de A1 Amsterdam Amersfoort, tussen Diemen en Muiden 2 kilometer, de brug staat even open. En op de A20 richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en het knooppunt Gouwen 7 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechter reis ook is dicht. A27 Utrecht Almere, tussen Huizen en Almerehaven 2 kilometer. Tot zover de verkeers. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 die jaar. ZFM die is, die is, die in het café well. voelde hij zich nog prima. Maar oh weet toen hij weer terug was in zijn villa. Men heeft mij verzocht een enkel woord te spreken... Ook namens de begrafenisonderneming bij het heengaan van onze dierbare collega, eertijds aanspreker, de laatste tijd drager Gerrit Goedewijn. Gerrit, je hebt altijd in het middelpunt van de belangstelling wel staan. Vandaag heb je je zin, <coughs> Gerrit, meer dan veertig jaar lang. Heb jij je beste krachten gewijd aan onze begrafenisonderneming? En een buitenstaander zal nimmer beseffen wat dat is. Iedere begrafenis weer op je paarsbest. Iedere crematie weer op je asbest. <lacht> De mensen hebben geen idee. De mensen vinden een dode eng omdat die niet beweegt. Jij zei altijd, kun je nagaan, wat een engert het was toen hij ook nog bewoog. <lacht> Gerrit, bij alle droefheid die wij vandaag voorgeven... is het toch ook iets wat mij oprecht verheugt? Namelijk dat jij van ons twee het eerst bent gegaan. En als ik nou een ogenblik terug mag denken aan onze samenwerking, schiet mijn speciaal te binnen het jaar 72, toen het zo voor chemisch druk was, dat we er per week soms wel vier moesten laten lopen.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 Thank <laughs> you. was dat, en uh, dat, dat heet, uh, wat heet dat ook weer, oh ja, yeah. <laughs> What's the World Coming To, dat is de titel, uh, mond houden, dat is de, de titel van, uh, van dit werkje, jawel, en dan nu, nee, nee, dat is twee keer de verkeerde, wat is er voor gedoe joh, kan allemaal niet hoor. Van de week. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina... www.facebook.com zandvoort lunch Ja, recept. staat al op Facebook hoor, dus u kunt het rustig meelezen. Maar we gaan het u toch even presenteren. Het, uh, Ro gaat het vertellen... Wat we allemaal gaan eten vandaag. Ja. Hou je vast. Het wordt een pasta salade met tonijn en courgette. Ja. Daarvoor heb je nodig. 350 gram penne rigate. Italiaans is dat. Ja. 65 gram auboompitten Of pijnboompitten. 1 courgette. 280 gram gedroogde tomaten. In een potje. Uit een potje. 1 ui. 555 gram tonijnstukjes in lichte mayonaise. Dat is een blikje, Geen donkere mayonaise, maar een lichte mayonaise. Ja. Hoe maak je dat klaar? Uh, de pennen volgens de gebruiksaanwijzing koken in een vergiet... met koud water afspoelen en uit laten lekken. De ouwboompitten in de droge koekenpan bruin roosteren. Uh, de courgetten in blokjes snijden en 1 minuut koken. Een zongedroogde tomaten in reepjes snijden, uitpellen en snipperen... Pennen, courgette, albompitten, ui, tomaat en tonijn mengen. Met zout en peper op smaak brengen. Pasta salade over de borden verdelen. En het is lekker met een frisse witte wijn of een rosé. Zo, gelijkende drank erbij. Hatsikatsi. <laughs> gelijkende <in> drank. <laughs> uh, en dan uh, eet smakelijk. Ja, dat zal best lekker zijn. Nou, het uh, recept is al terug te vinden op onze Facebookpagina www. Dus, ehm, Facebook.com schuine streep zandvoort luncht. Ja, niet CFM, maar zandvoort hè want zo heet de pagina. Dus wwwfacebookcom schuine streep Zandvoort En daar kunt u het terugvinden met een plaatje erbij. Dus dan als het er bij u anders ziet, heb u het niet goed gedaan, <lacht> ja, dat werkt ook. <lacht> als het er heel anders uitziet in de pan nou, dan heb je toch iets fout gedaan, denk nee. ik. Oké. Okay. Nou, recept weer samengesteld door Angela natuurlijk. En uh, dank daarvoor, dank daarvoor, dank daarvoor. Douwe Bob! Sweet Sunshine, nou die krijgen we vandaag en morgen. Now, this is with Sweet Sunshine. And this is the Common Linnets. We don't make the wind blow. And we don't make the wind blow We can't make the wind blow Nee, dat kunnen ze ook niet Nee, dat doet de natuur zelf wel, dat windje laten Zo is dat uh, Hun nieuwe single dus En we gaan even terug in de tijd Met uh, Joe, Joe Cocker ja. Lekker hoor Joe Cocker, Civilized Man Ons ook uh, helaas alweer veel te vroeg ontvallen deze fantastische zanger. Ach, we hebben zijn muziek nog. Het mooie van deze tijd. Hè, dat er overal opnames van zijn. En dat we er nog lang naar terug kunnen luisteren. Van die mensen die uh, aanstaande zondag op maandag naar het concert gaan van Paul McCartney. Want die is 7 en 8 juni in Nederland. Ja, niet vergeten. Nou. Het gaat hij zeker spelen. You used to say, live and let live. En dan niet te dicht bij het podium komen. You know dead, you know Want dan heb je verschroeide wenkbrauwen. <laughs> live and let die. Live and let die. gezien Paul McCartney live. Uh, ja, deze keer ben ik er helaas niet bij, maar elke keer werd het vuurwerk heviger en groter. Dus uh, als je dit nummer speelt, uh, niet te dicht in de buurt komen, hoor. dan heb je, uh, dan heb je verschroeide wenkbrauw. <laughs> dat, dat, dat wordt weer, uh, dat zal weer aardig wat vuurwerk de lucht in gaan zo in dat uh, in dat uh, in dat Daar kun je alvast uh, staat op maken. Ehm, uh, uh, Ja, dat is nou leuk Nou, we doen nog een plaatje even Want ik had eigenlijk iets anders in mijn hoofd Maar we gooien nog één plaatje er tussenin Dat is day. We are one In nieuws. nieuws. Opleiding in Nijmegen, als ik het goed heb. Daarom treden in ieder geval ze hebben elkaar ontmoet en van een uh, muziekopleiding, een rockschool of zo, iets in die geest. Rondheen het muntje, eerst. hit die ze hadden was Run, en dit heet We Are One. En we gaan naar het, uh, ja, we gaan naar het, uh, ja, we gaan we het uh, doorhalen. Voor Zandvoort en de regio. Regio Nieuws, met rol. Ah, ah, ah. Ah. Daar gaat hij? Er is alvast een plek gereserveerd voor het schilderij van Mark van Zuilen... in het toekomstige NZH Museum in de Waardenpolder. Het kunstwerk toont de grijze bus die jarenlang het straatbeeld in Heemstede kenmerkte. De Heemsteden na Mark van Zuilen schildert al zijn hele leven. Zo schilderde hij ook de grijze NZH-bus zoals die vroeger door Heemstede reed. Toen een historisch voertuig in 1966 onlangs een tochtje maakte door de gemeente, greep Van Zuilen zijn kans. De ritten waren mogelijk gemaakt door het NZH Museum van de gemeente en de historische vereniging Heemstede-Bennebroek. Van Zuilen toonde zijn schilderij aan een buschauffeur... en die meende dat dit een onderkomen verdiende in het nieuwe museum dat dit jaar zal worden geopend. Het nieuwe publiekcentrum van de gemeente Bloemendaal is dinsdag 2 juni opengegaan voor het publiek. De eerste bezoeker, de 10 jaar oude Bas Pool, ontving een bloemetje uit handen van lokenburgemeester Tamers Kokke. Bij een tabakzaak op de kruising Zeilweg en Kornhertstraat in Haarlem is zondagnacht ingebroken. Oplettende getuigen hoorden verdachte geluiden en waarschuwden de politie. Ter plaatse bleken zijn ingebroken. Vermoedelijk zijn de verdachten gevlucht in de richting van de Zeilstraat en de politie is op zoek naar getuigen. De politie heeft maandagmiddag rond kwart over drie een 19-jarige automobilist aan de kant gezet bij de A200 bij Harlem De laagvlieger raasde met 166 km per uur voorbij, terwijl 100 km per uur is toegestaan. Per interpretatie van een landingsbaan dan. Um, hierop kon de 19-jarige Zwanenburger direct zijn rijbewijs inleveren. Polderbaan is, 2, hè? Polderbaan ja. Polderbaan 2. Mag, mag helemaal niet. De verkeerspolitie controleert regelmatig op de A200 op snelheid en andere dingen natuurlijk. Deze zomer staan van vrijdag 3 juli tot en met twee, zondag 2 augustus vijf kiosken op de boulevard tussen Bouwespelles en het Badhuisplein. In deze pop-up winkeltjes kunnen Zandvoortse ondernemers hun toeristische artikelen verkopen. Denk hierbij aan toeristische informatie, promotie, beachartikelen en kunst van plaatselijke kunstenaars. Ondernemers Zandvoort heeft dit initiatief positief ontvangen en er zijn al veel reacties binnen. Wanneer deze proefperiode goed uitpakt is de kans groot dat dit een meer permanent vervolg gaat krijgen. Al dus wethouder Kuipers. Het college van burgemeester en wethouders stelt dat er geen reden tot ongerustheid is waar het gaat om brandkranen. Het beeld dat Sociaal Zandvoort en de PvdA schetsen is onjuist, zo liet het college weten, als antwoord op de vragen van deze partijen. De twee raadsfracties hadden geconstateerd dat er een aantal brandkranen niet bruikbaar waren. Daarnaast waren er andere zorgen over de brandbestrijding. Het college betreurt het beeld dat is ontstaan. Wanneer het gaat om de, bestrijding van, om de beschikbaarheid van water bij brand, zijn de voorzieningen in Zandvoort meer dan voldoende. Uitgelegd wordt dat er zelfs overcapaciteit capaciteit aan kranen is en dat er veel water beschikbaar is en desnoods... Vrachtwagens, watervrachtwagens uit Haarlem kunnen komen. Weer maar genoeg water met de zee voor de dag. Ja, het gaat om de details, Ruud. Weet je, het zijn echt de details. Als je zegt, het brandweer is heel wat anders dan de brandweer. En... Oké, okay. um, ook het onderhoud functioneert al jaren naar behoren. Al dus het college. Dan, een motorrijder is woensdagochtend gewond geraakt... bij een verkeersongeval op de Kostverlorenstraat in Zandvoort... Automobilist verenigde geen voorrang waardoor de motorrijder ten val kwam. De motorrijder is met de ambulance naar het ziekenhuis in Haarlem gebracht. Hebben wij weer? We hebben ook weer weer. Weer of geen weer, zomer of hardje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Na een herfstachtige dinsdag is het vandaag weer duidelijk beter weer. De zon schijnt steeds vaker en het blijft droog. Het is met maximaal 16 tot 17 graden nog wel vrij koel. Cool. Vanavond en de komende nacht is het over het algemeen helder en bij een niet meer dan zwakke naar zuid tot zuidoost draaiende wind daalt de temperatuur naar 8 en 9 graden. Morgen is de laatste weer vertrokken en wordt het prachtig zomerweer met volop zonneschijn. Het blijft droog en bij een zwakke wind uit richtingen tussen Zuidoost en Noordoost stijgt de temperatuur naar een zeer aangename en voor iedereen prima temperatuur van 20 21 à 22 graden. Insmeren.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 Different for Girls. Joe Jackson. You're all the same. You're all the same. Wel apart, hè? De man met zulke aparte muziek... toch, toch een grote schare fans heeft. Deze Joe Jackson. Begon al een beetje met... Is She Really Going Out for, uh, With Him? En uh, <coughs> daarna... Uh, een heleboel andere mooie nummers. Waaronder dit. Different for Girls. Juist. Joe Jackson... En we gaan nog even huilen met de wolven, jongens. Jammer! hè? met de wolven. Oh oh Cry like wolves. Make believe. We're gonna make it to the other side, other side. So far away from home. It doesn't matter who we are. Ja, ja. Cry Like Wolves heet het, uh, heet het nummer. En uh, dat is uh, van uh, Make Believe. En hij uh, heeft wel getekend, dames en heren. Mooi wel doen hoor. www.petities24.com. En dan uh, verzet windmolens. Gewoon doen hè. Want uh, we hebben meer dan 10.000 handtekeningen nodig. Ik weet niet hoeveel er op dit moment zijn. Nog geen update van gezien. Maar gisteren waren het er iets van 9600 of zo, zelfs nog meer. Dus ja, uh, gewoon tekenen, want hoe meer handtekeningen erop staan, des te meer indruk maakt het. En misschien krijgen we het dan toch nog voor elkaar, om die krengen niet voor de kust te krijgen. Zo is het, en daar hebben we geen zin in. Nee, want het ziet er niet uit. Zo is dat. Dit zijn de Beatles van het Witte Dubbelalbum. John Lennon, Sexy Sadie, opgedragen aan de Marishi. En dat hij schreef naar aanleiding van het bezoek van de Beatles aan uh, de Maharishi Mahesh Yogi daar in uh, India. En waarom dan? Nou, het uh, is heel simpel. Uh, sexy Zedi. Die Maharishi, een aardige man hoor. Maar uh, die had toch iets te veel belangstelling voor de dametjes die uh, ook tijdens die sessies uh, meekwamen waaronder Mia Farrow en, uh, nog wat andere, uh, leuke dames, die natuurlijk ook daar voor de meditatie kwamen. Maar die, uh, die Maharishi, die had er iets te veel belangstelling voor. En ja, John Lennon had dat in de gaten, dus vandaar dat er, uh, dus op een gegeven moment, dat hij dit nummer schreef. Sexy CD, you made a fool of everyone of je hebt iedereen besoden bieden, want het ging alleen maar om geld en om, uh, om natuurlijk die, die dames. Maar goed, uh, de, dat was zijn verhaal. Sexy Sadie dus. John Lennon van het White. White. Album van de Beatles. Oh, dat is wel erg mooi zeg. Nou, dat is een bijna waardig besluit dit. Dat is de Jan Akkerman Band. Niet Focus. Het is wel een stuk van Focus trouwens. Maar dat is de Jan Akkerman Band. Live. Geweldig. Focus 2. Is dat mooi of niet? Dat hoor je niet meer zo vaak op de radio, hè? Dit is wat mooie muziek. Ja. ja. Eigenlijk wel heel erg jammer, hoor. Dat, dat je er tegenwoordig naar moet zoeken... om dit uh, prachtige soort muziek te horen. Jan Akkerman samen met zijn band... met een uh, stuk uit het repertoire van Focus. Het, uh, een stuk van het tweede album... Moving Waves. Van Focus dan. Ja. En dat heet de Focus 2... Toch een versie trouwens. Goed, eh, ik ga eruit even. Heel even maar hoor. Want eh, om een minuutje of vijf voor het nieuws en het weer. En daarna de vinyljaren. Dus ik zou zeggen, eh, even de benen strekken en tot zo!